Juk het eerst eraan met het NOS-journaal. Rusland heeft de Amerikaanse luchtaanvallen... op doelen van islamitische staat in Syrië scherp veroordeeld. Volgens Moskou zijn de aanvallen in strijd met het internationaal recht... omdat voor zo'n operatie toestemming van de Syrische regering... of een mandaat van de VN-veiligheidsraad nodig is. De VS hebben vannacht voor het eerst aanvallen uitgevoerd op IS in Syrië. Tot nu toe waren alleen stellingen van de terreurgroep in Irak doelwit... Bij de beschietingen zouden verschillende IS-strijders en burgers zijn omgekomen. Op de middelbare school doen meisjes het beter dan jongens. Het CBS zegt dat na bestudering van CITO-toetsen. Op de basisschool en aan het begin van de middelbare school... scoren jongens en meisjes nog ongeveer even goed. Maar na drie jaar doet ruim 30 van meisjes het beter dan verwacht. 24 van de jongens doet het juist slechter. De Raad van State heeft kritiek op de kabinetsplannen voor zelfstandigen. Het kabinet wil de VAR-verklaring, waarmee mensen aantonen dat ze echt zelfstandig zijn, vervangen door een nieuwe regeling. Die moet zogenoemde schijnzelfstandigheid, waarbij mensen op papier ZZP'er zijn, maar in de praktijk gewoon in dienst werken, tegengaan. Volgens de Raad van State lost de nieuwe constructie dat probleem helemaal niet op. Ook denkt het adviesorgaan dat er minder schijnzelfstandigen zijn dan gedacht. Bij een brand in Tilburg is een man aangehouden. Volgens omroep Brabant heeft hij eerst een ruit ingegooid... van Randstad Uitzendbureau. Vervolgens gooide hij benzine naar binnen... waarna hij de zaak in brand zette. Een van de medewerkers van het uitzendbureau kreeg benzine over zich heen... maar vloog gelukkig niet in brand. Al dus omroep Brabant. De politie wil alleen zeggen dat er een man is aangehouden... op verdenking van brandstichting. De brand is inmiddels geblust en het uitzendbureau is zwaar beschadigd. De medewerkers zijn opgevangen.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 Met nu ZFM luncht. Welkom weer bij 2 uur ZFM Lunch. Eet smakelijk allemaal. En ik ben er natuurlijk weer samen met Dolly ten Pierik... om voor u ja, nieuws op te trommelen uit de regio. Oproepjes te doen en al wat niet meer, zei. Ja, goedemiddag, luisteraars. Daar zijn we weer. Ben je er weer helemaal klaar voor? Nou, nog niet helemaal. Het is ernstig zoeken naar nieuws. Is het zo? Nou, gelukkig maar. Nou, we weer wat nieuws. Ja, weer wat nieuws, ja. Ach, oh, ach, oh, ach, oh, Het oh. is altijd nieuws. Het is altijd nieuws. Maar je hebt ook ja. oproepjes vandaag... Ik heb wel twee oproepjes. Ja. En we hebben vandaag een heel gezellig gesprek met uh, Gerard Kuiper. Oh, dat is de dorpsomroeper, toch? Onze dorpsomroeper. Ja, ja die komt eens eventjes praten over uh, het, het evenement... dat hij dit jaar georganiseerd heeft weer. Ja. Live in, in de studio. Jaarlijks... Uh, als het goed is, komt hij live. live hij de... heeft nog niet afgebeld. Dus ik denk dat we hem oh. helemaal hoogstpersoonlijk in eigen ja, vraag personage... Dan vraag, de de vraag ik ze handtekening. Ja, ja, ja, ja. <laughs> die wordt nog wel wat waard, ja. Wie weet gaat die weer winnen. Ja, yeah. zo is dat. Ja. Gezellig. Uh, nou ja, ook regionaal nieuws. Je gaat ons al stellen over de weersberichten, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, helemaal goed, Dolly. Dat ga ik weer doen. Ja, precies. Ja, ja, ja. We gaan uh, beginnen, als altijd luisteraars, met een stukje muziek. Gezellig. Ja, I like garden. I remember only too well.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 van de chorus maar van Phil Lynott, een mooie uitvoering van uh, This boy is cracking up This boy has broke down The Carpenters Ze komen heel dicht naar u toe, luister maar That you were born The angels got together And decided Like, maybe like they long to be close to you. Karen Carpenter met haar broer natuurlijk uh, het prachtige nummer Close To You. Ze kwamen heel dicht bij u. Hij oh. is een beetje misselijk. Ja, ik niet hoor, dat valt erg mee. Hij is een beetje misselijk. Maar Buster Fontijn die heeft daar weer eens last van. Ja. Toen ik een kleine jongen was, ik denk vijf jaar oud... wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn... dat ik op een feestje... Waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren. Dat ik een spagaat zou maken. Zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen. Maar ik was, ik was, ik was... Hij was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Gewoon een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Dat gebeurt stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch ook niet zo prettig. Want mijn vriendinnetje van Vier had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg. Maar ik kon niks zeggen, want hij was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, oeh, oeh. Dat gebeurt ons allemaal. Het was een heel druk feestje. En iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine buster de spagaat doen. En we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog, ik ben nog maar vijf jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op. Maar was ik, ik, ik, ik was een beetje Ik was een beetje misselijk. Gewoon een beetje misselig. Ik was een beetje misselijk. Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, oeh, oeh. Dat gebeurt ons allemaal. Ik trilde en ik beefde en ik smeekte: Mama, zet me neer! Maar mama wierp me de lucht in en brulde: Kijk eens wat mijn buster kan. En ik vloog wel vier meter de lucht in. Vang me op, schreeuwde ik van boven: Mama, vang me op. Je moet het zelf doen. Je kan het, krijgde mama. Ik zei: Ja, ik kan het wel, maar. Mij maar, maar. was een beetje misselijk. Ik ben een beetje misselijk. Gewoon een beetje misselijk. Ik ben een beetje misselijk. kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, ratjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik, ik, ik... Hij was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Een beetje mis. Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, oeh, oeh. Dat gebeurt ons allemaal. En toen ik op een kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht: niemand begrijpt me. Buster Fontein. Het was een beetje misselijk. Ja, dat gebeurt ons allemaal. Nou, ik hoop u niet uh, tijdens de lunch uh, vanmiddag, luisteraars. hier dus Zand voor het lunch kunnen we geen misselijke mensen bij gebruiken. Gewoon een lekker glaasje melk nemen, een lekker pistoletje of zo. Of een torsti. Ook lekker, toch? Een tosti. Uh, dan ga ik nog een oudje voor u draaien. Niet van de originele uh, performers, zeg maar. Dat waren volgens mij de Kings. Maar uh, Kirsty McCall... Ja, dat zegt u waarschijnlijk weer niks, die Kirstie McCall. Maar die heeft dat ook gezongen. Op een hele mooie manier. Luister naar Kirsty <middels> Deze. Thank you for the day. She gave me, I'm thinking of Just bring some Kirstie McCall was dat, nummer van de Kings natuurlijk, uit de tijden, luisteraars, dat ik nog jong was. Ja. Toen was ik nog veel jonger toen dit uitkwam. Wat voor je hoogte, wat was ik nog lekker jong toen? Ha. Cliff ook, trouwens, die was ook heel veel jonger, ja. Pray. to live love while the flame is strong for we may not be the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 Some day when the years have flown. Vinden op gitaar. En de kennis die hebben het al lang gehoord natuurlijk. Het was niet een uh, hele oude versie, maar een hele frisse versie. 2011 opgenomen. Naar aanleiding van een tour hier ook in Nederland Reunited, Cliff in the Shadows en uh, Still Going Strong zou ik maar zeggen. Ja, wat moet ik nou met een meisje als jij? Nou, gewoon lekker lunchen bij Sien en Zandvoort. Gewoon. Samen. I believe lunch. I want to spend my lunch with a girl like me. All the things, that you? Ba -ba, ba ba ba, ba ba ba, girl, why should it be that you don't know this name? Can I dance with you? muziek. Leuk hoor. Ik liep met buiten hier eh, voor de studio van Radio Zandvoort op de Tolweg, zeg maar. Hè. En toen kwam ik Jennifer tegen. Ik zeg, Jennifer Lopez mee naar boven. Nou, dat deed ze wel. En ze wilde nog voor ons zingen ook, mensen. Is dat niet leuk? Jennifer Lopez. En wat gaat ze zingen? Jennifer, wat ga je voor ons zingen, meisje? Uh, waiting voor tonight. Nou, leuk! Moet je nog een tijdje wachten, want we zitten pas in, uh, in de middag. Vroeg in de middag. Maakt voor Jennifer allemaal niks uit hoor. Die zingt gewoon uh, Waiting for the Night. Wat nou ook even op mij wachten? Waiting for tonight, maar op het nieuws hoeft u niet lang meer te wachten. Want we hebben Dolly Tempierik. Ja, hier is ze dan. Hè? Met het regionale nieuws van dinsdag 23 september 2014. Een klein lokaal bericht. Muziekfestival Zandvoort maakt bekend dat aanstaande zaterdag 27 september... niet alleen de Anseltaler op het Raadhuisplein optreedt... tijdens het Zandvoortse Oktoberfest... Maar ook Luna zal het podium betreden. Dat u het even weet. Gistermiddag is in het duingebied aan de zeeweg in Overveen brand uitgebroken. Om kwart over drie kwam er bij de brandweer een melding binnen... van een brandgerucht op het Kraansvlak. Er bleek een afgesloten duingebied van 300 vierkante meter in brand te staan. De brandweer rukte met meerdere bluseenheden uit. Vanuit de kazerne in Zandvoort gingen ongeveer vier voertuigen richting het gebied. De wind en de locatie bemoeilijkten de bluswerkzaamheden. En met vuurzwepen ging, gingen de brandweerlieden het vuur te lijf. In het gebied leven 18 beschermde wiesenten. De dieren zijn niet in gevaar gekomen. En rond 5 uur is de brandweer met het nablussen begonnen. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Voor de bezuinigingen in de zorg... zal niet iedere huishoudelijke hulp zijn baan kunnen behouden... al dus wethouder Gertjan Bluis van het CDA... op een voorlichtingsbijeenkomst van seniorenvereniging Zandvoort in de Krocht. Gelukkig heb ik nog wat extra geld uit Den Haag gekregen... zodat ik niet 40 procent, maar 25 tot 30 procent hoef te bezuinigen. Maar we zullen wel naar oplossing moeten zoeken, deelt Bluis mee. De leden van de seniorenvereniging zijn massaal opkomendraven. draven en zij bruisen van de vragen. Alhoewel de meeste Zandvoortse ambtenaren naar Haarlem verhuizen... blijft er in de badplaats een zorgloket open. Iedereen wordt opnieuw geïndiceerd. En er hoeft geen nieuwe indicatie aangevraagd te worden. Ambtenaren zullen een zogenaamd keukentafelgesprek... met personen in kwestie houden... om te zien wat hun mogelijkheden zijn. Wellicht kan hulp van buren of familieleden ingeschakeld worden. Dit als bezuinigingsmaatregel...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 cabaretier en zangeres en actrice Karin Bloemen zal donderdagavond Gay Café Wilsons bij Air Air op de gedempte raamgracht in Haarlem heropenen. Tijdens die avond zal ook het nieuwe logo van het café getoond worden. Na de opening kan het publiek de nieuwe dansvloer inwijden. Het blijft een café voor homo's, lesbiennes en transgenders, maar de club wil zich ook meer gaan richten op het hetero-publiek. Er is een lounge om te chillen en ook hetero's zijn dus van harte welkom. Het is volgens de nieuwe uitbater achterhaald om een gayclub exclusief voor homo's te houden. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden mensen? Ja, vandaag is het meest bewolkt met een zwakke tot matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur in Zandvoort ligt rond de 16 graden. Morgen vrij veel bewolking met buien, krachtige westelijke wind. Kracht 6 en maximumtemperatuur in Zandvoort morgen ook, zo rond de 16 graden. En dan gaan we nu weer gezellig terug naar een leuk muziekje van Charlotte. Ik heb geen blauwe ogen, ik heb geen bruine ogen. Maar don't it make my brown eyes blue. I don't know where I've been so blue. Don't know what's come over you. You've found someone blue. And don't I make my brown eyes blue. I'll be fine. Say goodbye I didn't mean To treat you bad Didn't know Just what I had But honey now Samen met de Christel Helderstem, Crystal Gale. En zij is er als enigte in geslaagd, luisteraars, om mijn, mijn blauwe ogen bruin te maken. Ja, helemaal goed. Crystal Gale. Lekkere muziek, ja, daar hou ik van. Ik hoop u ook. Eet smakelijk allemaal. Uh, uh, uh, lekkere lunch uh, en lekkere muziek bij ZFM Zandvoort tijdens uh, ZFM Lunst. De maandag, de woensdag, donderdag en vrijdag... natuurlijk verzorgd door mijn collega Ruud Jansen. En op de dinsdag mag ik dat samen doen met Dolly Tempierik. Zij gaat ons straks nog veel meer nieuws vertellen... en we gaan ook nog een oproepje doen. En wie weet wat er allemaal nog meer voorbij komt. Oh ja, we hebben straks nog een live uh, gast hier in de studio. De Dorpsomroeper. Hij komt ook langs. Nou, we zullen dat uh, rond de klok van uh, kwart over één... dacht ik, uh, allemaal gaan beleven. My Hometown wordt gezongen door Marvin, Welsh en Ferrer. En het zijn ook weer de Shadow Daven. Uh. My hometown She's big and she's brown She reaches to the sky above And everywhere you look She's all around you My backyard Is dirty and hard It's never seen a flower grow Yes, I can testify That it's no garden One of these days Gonna pack my bags and take a train to some big city Where the lights are bright and I know all the girls are pretty My home folk were raised in the smoke Of fiery factory chimney stacks that gave you work But in return they choked you, choked you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 met Just Another Tequila Sunrise. Nou, het is nog geen tijd voor tequila eigenlijk, luisteraar. Dan moet je op een speciale manier drinken. Wist je dat door, tequila? Ja, dan moet je toch wat zout op je, op je, hand, op je hand doen. Ja. En dan uh, lik je dat, hè? Ja. En dan neem je een slok van die tequila. Er was ook nog iets met citroen. Kan ik me dat goed herinneren? Of is dat ja, niet zo? Ja, dat is van de mensen die uh, vergeten zijn zuur te kijken. Die moeten <laughs> citroen erbij nemen. Nee. <laughs> <laughs> nee, maar Deemers, zo ongeveer werkt dat geloof. Ja, ja. Ik heb zelf nog nooit gedronken, dus nee. ik weet het niet. Er is zelfs een, een stripverhaal rondgeschreven, hè? tequila voor de daltons. Hè? Dat is uh, Lucky Luke, Lucky Luke boek. Lucky look, ja. Kijk je wel eens een stripverhalen? Zegt nee, joh, nee? Nee, nee, joh, Ik ben altijd ja, druk bezig niet, met mijn ik, eigen verhalen. Ik bedoel, niet, <laughs> ik bedoel niet strip, stripverhalen, maar gewoon kinderstripverhalen. Nee, mijn nee. kinderstrip nee, dochter wel. Die heeft hele stapels liggen. Ja, ik heb ook die boeken nog van ja. Asterix en uh, een Lucky Luke en een Kuifje. Ja. En uh, Pinky Pinter. Pinky Pinter, hoor hè? Pinkie, nou, nou ja. dat verbaast me nou niks dat jij gek bent op Pinky Pinter. Nou, ik ben niet gek op. Pinkie, zuster, oh, niet ben, ge... Je bent ermee groot Nee, zijn zuster vind ik het leuker van Pinky. Oh, oh, en hoe heet die? Ja, P Pinkeltje. <lacht> <lacht> Weet ik veel. Cheryl hey, en Pinkeltje. Ja, hey, ja. Lu luister lieve dolly, jij, jij hebt een oproep voor ons, toch? Mm. Nou, het is niet specifiek een oproep, eigenlijk, waarop, waarvoor wij ons oproepenrubriekje bedoeld hadden. Nee, maar. He, want, want eigenlijk zijn wij op zoek naar mensen die iets, naar iets specifieks of iemand specifiek op zoek zijn. En dat. Uh, dat dat vastgelopen is, zodat wij eens een beetje kunnen helpen... via de radio om dat ene voorwerp of die ene persoon te vinden... Ja. middels een oproepje. Maar ik heb een wel wat algemenere, maar niet minder leuke oproep, hoor. Oké, okay, Want uh, we gaan uh, weer de 10.000-stappenwandeling 10 tegemoet. Die gaat weer georganiseerd worden. En uh, dat ge gaat gebeuren op 28 september. En om 10 uur... Ja. Uh, gaat, gaat de groep vertrekken voor de 10.000 stappen wandeling. En uh, natuurgids Clarence Wever, die gaat mee. En dan gaan de mensen met z'n allen gezellig... de Amsterdamse waterleidingduinen in... op zoek naar, uh, naar mooie plekjes in de natuur. En uh, dan krijg je allerlei interessante feiten te horen. En er worden alle vragen over de natuur die je hebt, die worden beantwoord. Ja, wie telt de stappen? Daar heb je de tegenwoordig apparaatjes voor. Oké. Okay. Ja, stappentellers. Al die 10.000 stappen, dat, is ja, hoeveel, dat, dat, is, dat luistert heel nauw, hoor. Ja, maar hoeveel, ja. hoeveel kilometer is dat ongeveer? Weet je? Ik heb geen idee. Maar als je midden nog in de, in de duinen staat... en je hebt ze allemaal verbruikt... dan, dan, dan heb je pech, dan sta je daar mooi. Ja. ja. Nou, voor de mensen die niet van stappen houden... maar wel van deze stappen houden, hè, toch? Ja, maar dit, dit is gewoon ontzettend leuk. Ik, uh, ik heb ook eens een keer zo'n wandeling... door de waterleidingduinen gedaan... En je, het is zoiets moois en zo interessant. Want wat je allemaal kan leren over die planten en, en de dieren... het is echt enig om te doen. Mm -hmm. En uh, er is wel dit keer een, een beetje een aangepaste, aangepaste startlocatie. Uh, er wordt vertrokken vanuit de Duinrand. Dat, dat is dat pannenkoekenhuis bij de ingang van de Amsterdamse waterleiding Duinen... aan de Zandvoortse Laan. Normaal was het uh, op de Vondelaan. Bij, bij, de maar de rotonde, dit keer, bij de rotonde daar. Juist, ja, daar, ja. daar. Dus daar moet u dan zorgen als u geïnteresseerd bent om mee te doen, moet u zorgen dat u daar om tien uur bent. En uh, het is in principe gratis. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de wandeling. Uh, u moet wel zorgen, natuurlijk voor uh, makkelijk zittende kleding. En het liefst ook een beetje warm, want het wordt natuurlijk al wat minder warm. Neem een verrekijker mee. Want het is natuurlijk enig als je vanaf vanuit de verte allerlei leuke dieren kunt zien lopen. Het is geheel gratis. Alleen moeten de mensen zelf een kaartje kopen voor de waterleidingduinen. En dat kost 1,50 euro. Nog even, uh, Dolly, voor de mensen die net de radio aanzetten en net jouw ja. laatste zinnetje horen. De Goed. dag en de datum. En, en, en, 28 september. Om ah. 10 uur s ochtends start de 10.000-stappenwandeling... 10 vanaf de Amsterdamse waterleidingduinen... bij de ingang bij uh, de, duinrol, de Duinrand, het Pannenkoekenhuis... aan de Zandvoortselaan. 1,50 meenemen en lekkere warme kleding aan. Makkelijke kleding, goede schoenen en uh, 1,50 dus voor het kaartje. Ja. Ja. Dat, dat was een dolly? Nee, want dan heb ik nog... Um... Wat heb je nog meer allemaal? Ik heb het verkeerd gedaan. Heb je het verkeerd gedaan? Ja, ik, ik, ga... niet door? Ja, nou, nee, ik had <laughs> nog iets heel leuks, okay. tenminste voor de EHBO-cursus. Dat had ik van Martine Joustra gehoord, maar ik ja. ben een klein beetje... Van me apropos door allerlei toestanden. Dus ik heb twee keer deze opgeschreven. Oh jee. Ik ga even het berichtje van Martine over de EHBO-cursus opzoeken. En dan kom ik daar straks even op terug als het mag. Wat jou weet betreft, je nou, Charles. Weet je nou, Dolly, waarom wij zo van jou houden? En ook de luisteraars. Nou, geen nou, idee. Hierom. Omdat jij ons begrijpt.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 Happiness, you open wide. He, die is echt, oh, echt zo emotioneel. Pfff, die tranen schieten me in de kont. Echt wat sun fades baby always know our love and devotion ja mensen die vanmorgen vroeg al op het strand liepen die konden dat allemaal live meemaken the daybreak over the ocean en Dolly, je op de valreep, kan jij ons misschien nog net eventjes dat uh, berichtje van net uh, introduceren, ja. toch? Ja, ik ga heel snel praten, want we gaan richting het nieuws. Um, ik had van Martine Jouwstra te horen gekregen dat er weer een nieuwe EHBO-cursus aankomt. En die begint op maandag 20 oktober. En in die cursus leert u wat te doen bij kleine en grote verwondingen en van gediplomeerde instructeurs... leert u ook hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, kneuzingen... en u krijgt natuurlijk ook les in reanimeren. En er komt ook speciale aandacht voor kinderen, EHBO. En mensen, dat is toch wel heel belangrijk... als je dat allemaal een beetje onder de knie hebt... zodat als er iets in de omgeving gebeurt, dat je meteen kan handelen. Die cursus die duurt twaalf weken... En ze zijn op iedere maandagavond van 8 tot 10 uur avonds, 8 uur avonds ook natuurlijk. Hè. En uh, de lessen worden gegeven in het Rode Kruisgebouw... aan de Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort. En de kosten zijn 200 euro. Dat is inclusief lesmateriaal en examen. Maar er zijn ook verzekeringen... Waar je, daar, waar je dan weer een groot deel van het lesgeld retour krijgt. Dus dat moeten we even bij uw zorgverzekering uh, aanvragen... Of even informeren of dat voor u ook geldt. En nou, mocht u nou zo'n opleiding willen doen... dan kunt u zich opgeven bij Martine Joustra. En uh, het e-mailadres is -E Joustra. Gewoon allemaal kleine lettertjes aan elkaar. -E hotmail.com. Maar u mag ook bellen. En dat is telefoonnummer 06-22-689-738. En u kunt ook op de website kijken, Kruiszandvoort.nl. Ik zal het straks in het volgende uur nog even een keertje oproepen. Nou, helemaal goed, Dolly. Mooi. We gaan eruit met nog een heel ja. klein stukje Paul Smithuis. Paul Smithuis doet mee aan Hollandske Talent. Hij zit in de halve finale. Leuk. Ja, het is een, uh, een vriend ook van mijn zoon Sven. Oh, die Hij... fluitet. Ja. Die fluitest. Oh, Precies. mooi ja. Ja, klein stukje en dan een uh, reclame. Niels reclame. Tot straks allemaal. Tot straks. Oh,